Het COC en de Rooms-Katholieke Kerk hebben hun geschil over het ter communie gaan van homoseksuelen bijgelegd. De kerk laat het voortaan aan ieders eigen verantwoordelijkheid over om al of niet ter communie te gaan. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen vertegenwoordigers van de kerk, de homo-belangenvereniging COC en hoofdredacteur Henk Krol van de Gaykrans. De kerk benadrukt in een verklaring dat mensen die ter communie gaan moeten leven in eenheid en overeenstemming met Christus en de kerk. Over de communie ontstond ophef nadat in Reusel een homoseksuele prinscarnaval de hostie was geweigerd. Er volgden protesten in Reusel en afgelopen zondag ook in Den Bosch. Het COC en de Gaykrant hebben nu opgeroepen van verdere protesten af te zien. Oud-DSB-bestuurder Gerrit Salm is niet van plan op te stappen bij ABN AMRO. Dat zegt hij in een gesprek met de NOS. Volgens Salm heeft hij het vertrouwen van de Nederlandse Bank en van minister De Jager van Financiën. Eerder deze week werd duidelijk dat de Nederlandse bank en de autoriteit financiële markten verschillend oordelen over Zalm. Volgens de AFM is hij niet geschikt om leiding te geven aan een bank als ABN AMRO. Zalm heeft onvoldoende gedaan om de verkooppraktijken van de DSB-bank te veranderen... en ook had hij zich harder moeten opstellen tegenover eigenaar en directeur Dirk Scheringa, zegt de AFM. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lag vanochtend om half elf op tien procent. zijn ruim 1,2 miljoen mensen... Meer dan 1 miljoen mensen hebben de stemwijze gebruikt voor een stemadvies voor de raadsvergaderingen, raadsverkiezingen. Na naar verwachting komen er vanmiddag nog een kwart miljoen bij, waarmee het record uit 2006 wordt verbroken. De stembureaus zijn tot 9 uur vanavond open. De laatste verkiezingsuitslagen worden waarschijnlijk pas vannacht bekend. Het tellen van stemmen duurt langer, omdat er weer met het rode potlood wordt gestemd. Het weer, toenemende bewolking, maar het blijft wel droog vanmiddag. Temperatuur loopt uit 1 van 5 graden in het noorden tot een graad of 8 in het zuiden. Morgen is er geregeld zon en temperatuur dan een graad of 6. Dit was het NOS-journaal.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 Looking for artificial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 Good. Night. Als het wat het doet nu het boos verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het wil, als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst op je kwets overtekend is. Is jouw koel.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 Ver hart en verband zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart? for me and all I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 het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Wife. Dit is 20 jaar GFM. I never An engagement ring. She left everything, everything I had gave her. Sweet 16. Built a moon for a rock and shit. Never guessed if the rock was far from. to say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 Chasing Jill. Three, two, I want two, three.